5 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Als gevolg van de storm van gisteren brengen in verschillende plaatsen mensen de nacht niet thuis door. In Zwolle is op last van de brandweer een studentencomplex ontruimd omdat het dak op instorten staat. De stroomde regenwater naar binnen. De meeste bewoners van de 21 studentenkamers hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden. En in Heilo is een appartementencomplex ontruimd. Ook daar was het dak zwaar beschadigd. Bewoners van 25 appartementen werden eerst opgevangen in een sporthal, maar gisteravond bleek dat ze nog niet terug konden.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 De VS heeft in Somalië een aanval uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje. Bij de aanval zouden twee doden zijn gevallen. Doelwit was een auto met leiders van de terreurorganisatie Al-Shabaab... zo melden meerdere Amerikaanse media. Een van de slachtoffers zou een explosieve expert van Al-Shabaab zijn. Begin deze maand mislukte in Somalië een aanval van commando's van de Amerikaanse marine. Die moesten in een plaats aan de kust een Keniaanse Al-Shabaab-lid doden of gevangen nemen al shabaab is verantwoordelijk voor de bloedige gijzeling in een winkelcentrum in Nairobi, Kenia. Zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De ACO Literatuurprijs is toegekend aan Joke van Leeuwen voor haar roman Feest van het Begin. Het boek stelt volgens de jury universele vragen over waarheid en schoonheid. En de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Dan nog het weer, er valt een enkele bui. Overdag zijn er zonnige perioden... maar in de kustprovincies zijn er meer wolken en buien. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand hele goede morgen en goed dat u luistert. Het laatste uurtje is alweer aangebroken van Dit is de Nacht. 29 oktober 2013 is het vandaag. En dit uur gaan we kijken naar de dag van Marie Ruijs. Ze gaat haar petitie tegen de NS aanbieden. En we blikken terug in het verleden... naar de grootste demonstratie in Nederland van de Nederlandse geschiedenis. En daarnaast vliegen we ook naar Duitsland... waar Angela Merkel nog steeds woedend rondloopt. En we gaan ook bellen met Groenland. Want ook daar is het een en ander aan de hand. Dus blijven luisteren. Eerst Stevie Wonder met Free. De toegangswegen naar de stad stromen vol. Dat was een andere Stevie Wonder. <laughs> eens kijken, ja, kijk, we hebben hem gevonden. Free van Stevie Wonder hierbij. Dit is de nacht. Free like a river glowing.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 Wake me up. Ja, en als u daar niet uh, wakker van werd, dan weet ik het ook niet meer. Een heerlijk vrolijk uh, plaatje de, deze vroege dinsdagochtend. Het is tien over vijf en aan de telefoon heb ik uh, Oene. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit op dit moment uh, in Berlijn, klopt dat? Nee, in Frankfurt. Ja. Oh kijk, Frankfurt, Excuse. Maar mag de pret niet drukken. Nee, precies. Mag de, <lacht> nee, absoluut. Nee, dank <lacht> dat je zo vroeg uh, voor ons uh, wou opstaan om ons even te woord te staan. Het gaat natuurlijk over uh, bondskantelier uh, Merkel, zij werd afgeluisterd door de NSA en dat is natuurlijk één groot schandaal geworden. Hoe is het op dit moment met haar? <laughs> nou, ze kijkt eigenlijk nog, uh, ik ga bijna zeggen, nog zo grijniger dan anders. <laughs> uh, uh, maar ja, dat is ook wel uh, logisch, want uh, ze had, uh, afgelopen zomer had ze nog uh, gedacht dat ze niet werd afgeluisterd. Dat mm -hmm. was ook al eventjes aan de orde omdat het toen naar buiten was gekomen, ook dankzij Edward Snowden dat veel uh, Duitsers, uh, ja, dat bij hen ook gegevens worden afgetapt. Yeah. En toen was ook even de vraag van, gebeurt dat dan ook uh, bij Merkel? En, nou, zij dacht dan niet. En toen zijn de Duitsers zij ook nog eens eventjes uh, persoonlijk uh, in uh, Washington gaan vragen, van uh, wat uh, zijn jullie allemaal bij ons aan het doen? Yeah. En toen zei de NRD, nou, we doen eigenlijk helemaal niks. Uh, <laughs> niks bijzonders in ieder geval. Nee. En toen, uh, nou, toen kwamen ze gerustgesteld terug. En toen, uh, toen werd ook vervolgens het volk... In, in uh, slaap gesust, uh, van nou jongens... Uh, niks aan de uh, hand, nee, niks slapende aan honden. Nou uh, mm -hmm. <laughs> ja, ja, goed, en nu is dat helemaal naar boven gekomen. Dus, uh, nu is er een soort snippertje van informatie. Het, uh, het telefoonnummer van Merkel uh, staat op een van de uh, documenten. Wat voor document dat precies is. is, niet helemaal duidelijk... maar het is een soort afluisteren lijst dat te zijn. Mm -hmm. Er staat een telefoonnummer van Merkel staat daar dan op... en uh, daar is nou die hele affaire doorgekomen. Ja, en er is niet bekend wat voor telefoongesprekken... er precies zijn afgeluisterd uiteindelijk... Nee, het is, dat, is ook, dat is niet duidelijk. Nee, dat, uh, dat, dat zal ook wel nooit echt duidelijk worden. Want daar zullen de Amerikanen zich dus toch waarschijnlijk niet over, over uitlaten. Nee. Dus wat, wat er nou precies is, is gebeurd. Inderdaad, of er gesprekken zijn afgeluisterd, of uh, sms'jes zijn afgetapt... of misschien zelfs e-mails zijn uh, onderschept. Wat natuurlijk ook met, met smartphones ook nog uh, kan. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat is niet uh, helemaal uh, duidelijk. Het gevaar zit in ieder geval... Niet zozeer bij Merkel op de kant, maar meer bij haar gesprekspartners die vaak natuurlijk geen uh, versleutelde telefoon hebben. En zij, ja. uh, zij wel. Ze heeft in ieder geval één versleutelde telefoon. Maar het gebruik daarvan schijnt wel lastig te zijn. Dus uh, ze schijnt er niet zo'n fan van te zijn. Nee. En daarom toch wel vaak een, een telefoon te hebben gebruikt die ze van, de, van haar partij, de CDU, heeft uh, uh, gekregen. Zodat ze niet afgeluisterd kon worden. Ja, precies. Ja. Hey, nou is uh, afgelopen zomer inderdaad een onderzoek geweest. Er is gevraagd aan Amerikanen van worden we afgeluisterd? Hè, hebben jullie iets met de telefoon van Merkel uh, gedaan uh, of niet? Uh, zij hebben toen gezegd nee. Nu blijkt uiteindelijk dus toch dat haar telefoonnummer wel op een van de lijsten verschenen is hè, bij de NSA. Um, oh. ja uh, uh, uh, Ruzie tussen Duitsland en VS. Hoe ziet het er nu uit? Uh, zijn ze echt woedend? Ja, Duitsland is echt wel heel erg uh, boos en ook heel erg uh, uh, verbitterd en uh, gefrustreerd... En ook wel, uh, wel verdrietig, omdat een grote vriend Amerika uh, ja, misschien wel niet zo'n hele grote vriend uh, blijkt te zijn. Mm. Uh, en gewoon praktijken die vroeger eigenlijk heel gebruikelijk waren. Amerika was hier natuurlijk net als de uh, Sovjet-Unie destijds en uh, Groot-Brittannië en Frankrijk een uh, geallieerde bezettingsmacht. Uh, vroeger werd hier alles en iedereen afgeluisterd tot uh, de val van de muur. Mm -hmm. En de Amerikanen die doen dat vanaf hun uh, kennelijk volgens de Spiegel vanaf het dak van hun... Uh, Ambassade uh, in Berlijn uh, nog steeds. Mm. En Ja, dat leidt tot uh, enorme, uh, inderdaad enorme opwinding. En ja, die betrekkingen tussen Amerika en, uh, en Duitsland, die uh, staan nu wel onder, onder druk. Ja, als dan in Duitsland ligt, uh, je, hoort, uh, je hoort toch een aantal politici die willen excuses horen of uh, dat de Amerikanen op bijna gebaar moeten maken. Uh, in ieder geval moeten laten zien dat ze nog, uh, nog echt een vriend uh, zijn. En ja, de teleurstelling in Obama is natuurlijk ook heel erg groot... ...omdat juist ja. in Duitsland waren natuurlijk heel erg veel fans... Uh, ...en hij is hier als een soort popster en uh, messias is een beetje vereerd. Mm -hmm. En dat, uh, da daarom is ook de teleurstelling in hem persoonlijk ook heel erg groot. Ja, maar, maar hangen er dan ook nog echt consequenties aan... ...of is het echt puur teleurstelling en willen ze gewoon eigenlijk excuses horen? Ja, nou, kijk, Duitsland kan niet zo heel veel doen. De consequenties waarover gesproken wordt... en nou, er worden in ieder geval eisen gesteld aan uh, het uh, vrijhandelsakkoord waarover onderhandeld wordt met de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, daar is, daar ja, zijn politici die zeggen nou ja, dat moet worden opgeschort. Uh, en, ja, maar Merkel die voelt daar niet zoveel voor... omdat eigenlijk het ja, voordeel van Duitsland en natuurlijk de Europese Unie ook is om zo'n vrijhandelsakkoord te sluiten, omdat het natuurlijk in Europa economisch slecht gaat, of relatief slecht. Mm -hmm. En uh, er veel verwachtingen zijn ook van zo'n vrijhandelsakkoord voor de economische groei en de groei van banen in Europa. Dus Merkel is natuurlijk wel weer zo nuchter dat ze zegt, ja, daar gaan we nu niet uh, aan tornen, we gaan niet dat niet dat in gevaar brengen. Dus uh, zij kijkt toch wel vooruit en ook naar het grotere uh, geheel. Maar ja, ze zijn tegelijkertijd ook meer op hun hoede, want ze willen in dat vrijhandelsakkoord bijvoorbeeld dan ook alweer meer gaan doen aan uh, ja, beveiliging. Dus uh, ja. digitale persoonsgegevens en internet. En het zou best eens kunnen dat grote internetbedrijven, Google en, uh, en Facebook en zo, dat die dat natuurlijk moeilijker zou kunnen krijgen. Uh, in Europa, en zeker ook in Duitsland. Ja, ja absoluut. En wa waarom luistert de NSA eigenlijk wereldleiders af? Want wat doen ze met die informatie? Waar verzamelen ze dat en wie luistert dat dan allemaal af? Ja, in Duitsland luistert dat dus af... Uh, nou, kennelijk vanaf de Amerikaanse ambassade mm -hmm. in, Berl in Berlijn. En er is ook nog een afluisterpunt uh, hier in Frankfurt. Omdat hier heel veel uh, verkeers- en dataverkeer uh, bij bijeenkomt. Mm -hmm. dus Europees en continentaal dataverkeer. En uh, die regeringsleiders worden afgeluisterd vanwege ja, een heel oud beginsel dat kennis uh, macht is. En je kunt maar beter uh, van tevoren weten wat uh, leiders, uh, eh, voordat ze naar een Europese top gaan of naar een, uh, naar een uh, op handelsmissie naar China of naar een G20-top van de industrielanden komen, mm -hmm. dan kan je maar beter ja. van tevoren denken wat, uh, weten wat ze denken. Ja. En dat zie je ook, want Merkel die schijnt dus ook vooral afgeluisterd te zijn als ze naar China ging. En, als ze naar een G20-pop uh, kwam, en dat die Amerikanen natuurlijk precies weten wat ze uh, uh, daar kwam doen. Ja, maar, maar ja. Is het er zit dan ook nog een vleugje dat ze haar niet vertrouwen achter? Of is het puur dat ze willen weten wat ze allemaal uitspookt? Ja, of zit er ook wel echt iets achter van: Goh, wij denken toch ook dat Merkel iets in haar schild voert wat nu niet direct uh, bovenop tafel ligt, zeg maar? Nou, het is, het is het algemeen zo, dat heb vaker met Merkel, dat ze heel moeilijk te pijlen is. Uh, dat is ook een kritiekpunt op haar. Mm -hmm. Dus Het is op zich wel voorstelbaar dat ze dat, ze, dat geheime diensten proberen dat, uh, ja, erachter te komen wat ze nou echt denkt. Yeah. Uh, ja, maar verder, het, ik weet niet zozeer of het om haar gaat, uh, want haar voorganger Schroeder is natuurlijk ook uh, afgeluisterd. En dat kwam vanwege zijn banden met Rusland, waar uh, de Amerikanen een beetje wantrouwig van werden. En uh, in, in Duitsland, uh, ja, de Amerikanen zeggen, ja, in Duitsland uh, zijn de 9-11-kapers, of een deel daarvan, die zijn, uh, hebben zich daar kunnen, kunnen voorbereiden op de aanslagen van 9-11. Mm -hmm. En toen hebben de Duitsers ook zitten slapen, dus we houden het liever zelf in de gaten. Ja, ja, ja. Uh, ja, en dat, dat, dat, dat zit er nog steeds uh, wel diep in. En er is ook toch wel een soort uh, wantrouwen, omdat de ja, Duitsers een groot... Uh, Exporteur van wapens uh, zijn, ook naar, ja. uh, naar de minder aardige landen. En mm. uh, ja, grote bedrijven als Siemens. Die hebben gewoon jarenlang ook handel gedreven met Libië, met Syrië, met uh, Iran. Dat zijn natuurlijk allemaal ja, waar we zijn of waren allemaal anti-westerse anti uh, regimes. Dus, uh, ja. uh, dus die Duitsers zijn natuurlijk ja, die, zijn, die kijken ook altijd heel erg naar hun eigen belangen. En uh, die sporen ook niet altijd met de Amerikaanse. Nee, precies. En, uh, vandaar dat de Amerikanen dat toch. Houden. Ja, dus daarom checken ze ook uh, zoveel eigenlijk. Is er nu ook beloofd vanuit de NSA dat er niet meer afgeluisterd wordt bij de mobiel of de andere telefoon van Merkel? Of is, zijn er nog geen afspraken over gemaakt? Nou, de, de, ja, dat was vorige keer was al mondeling en schriftelijk toegezegd, uh, schijnt het. Mm -hmm. uh, toen, uh, toen er een Duitse minister dat, uh, naar Washington ging. En uh, ja, of, je weet natuurlijk nooit of dat inderdaad, of men zich daar aan houdt. Uh, dat, uh, maar de Duitsers willen in ieder geval uh, ja, een soort uh, verdrag gaan sluiten. Ja. Een no-spy-verdrag. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, dus dat uh, het schijnt dat, dat uh, in Nederland dat uh, minister Plasterk dat uh, ook wel een interessant idee vindt om dat voor Nederland ook te gaan doen. Ja. En ja, om dan de regels, de onderlinge spelregels, voor de, ja, niet alleen de samenwerking, uh, maar ook ja, wat mag je nou wel en niet in, op elkaars grondgebied tussen die geheime diensten, om dat beter te gaan regelen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk typisch Merkel, die uh, ziet een probleem en dan... Ja. En dan gaan ze, uh, ze nieuwe regels op papier zetten. <laughs> en kijken of ze daarmee akkoord gaan. <laughs> ja. Ja, en dan was... kwam er kwam vorige week hier in Nederland natuurlijk groot het nieuws, uh, nieuws dat, uh, dat er ook heel erg veel Nederlandse telefoongesprekken zijn onderschept. 1,8 miljoen, uh, als ik me niet vergis, uh, die alleen maar van vorig jaar december waren opgeslagen in Amerika. Uh, word, worden er ook zoveel op die schaal ook uh, telefoongesprekken af, afgeluisterd in Duitsland of is daar nog niks over bekend? Ja, dat, uh, ik heb het getal even niet uh, paraat, maar dat gaat natuurlijk ook vanwege de grote bevolkingsomvang al, al snel om, uh, om uh, miljoenen. En er wordt mm. hier inderdaad op uh, ja, grote schaal worden gegevens, dataverkeer, internetverkeer, uh, telefoontjes worden verzameld yeah. uh, in samenwerking met uh, Groot-Brittannië. Uh, ja, dat, uh, dat maar door baseert... Duitsland zelf of ook door de NSA? Nou, het is natuurlijk, of de, de, de Duitse geheime dienst. dat dus is een beetje schimmig of die, of die er nou bij betrokken zijn. Het is ah, in ieder geval wel NEC ja. en uh, de Britten, die hebben daar al die programma's voor, onder andere PRISM. Mm -hmm. En uh, ja, het is natuurlijk moeilijk voorstelbaar dat de uh, Duitse geheime diensten er niet uh, iets uh, mee te maken hebben. Ook al omdat ze ervan profiteren vaker. Ja. Dat wordt natuurlijk snel vergeten. Maar de ja, de, de, ja, wat de Amerikanen doen is niet alleen tegen, zeg maar, de... De bondgenoten of de vrienden gericht, maar de geheime diensten die profiteren daar natuurlijk ook van. Uh, Duitsers profiteren ook ja. in het bijzonder van de Amerikaanse uh, geheime diensten in uh, Pakistan en Afghanistan. Waar natuurlijk ook uh, ja, de Duitse troepen aanwezig zijn. En, uh, ja, ja dus nou dus, daar doen ze ook weer hun voordeel mee uiteindelijk ja, ja, hun zeker. informatie. Ja, ja precies. Zeker. Maar in Duitsland zijn ze daar nog niet, uh, althans de bevolking uh, blijft daar nog vrij kalm over. Of is dat toch nou, echt wel een uh, groot ding? Nou, het is echt een enorm onderwerp, omdat uh, ja, in Duitsland uh, juist hier uh, privacy, persoonsbescherming, uh, ja, dat is hier een uh, ja, misschien meer dan veel andere landen een enorm thema altijd. Mm -hmm. dus het, uh, de zenuwen liggen ook altijd vrij snel uh, bloot als er, uh, als er, als er een inbreuk op wordt gemaakt. Die, uh, niet alleen op de soevereiniteit van het land of op het uh, grondrecht zoals nu uh, het geval is. Maar ook gewoon uh, ja, dat, dat mensen, mensen voelen zich niet meer veilig voelen. Zeker dat, dat ze aan alle kanten bespied worden. Ook al heb je natuurlijk heel veel gegevens die, uh, ja, die niet zo interessant zijn. of Waar geen geheime dienst verder niks aan heeft. Nee, maar toch is het niet vaak is gevoel. Nee, precies. Nee, precies. Dus, uh, ja, en dat is hier uh, omdat je vroeger in Oost-Duitsland de Stasi had en uh, natuurlijk in, onder de Nazis had je Gestapo. Ja, dat is het historische ervaringen maken het ook heel gevoelig in Duitsland. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, Oene van der Wel, uh, hartelijk ja. dank voor je toelichting op uh, de afluisterpraktijken rondom Merkel en uh, ja, de rest van de Duitse bevolking. En uh, nou ja, als het nog een startje gaat krijgen, hopen we je gewoon weer te bellen. Oké. Okay. Hartelijk dank. Ja, en een fijne dan. dag. Oké, okay, je en we gaan naar muziek en zometeen praat ik verder over Groenland. Want daar is ook van alles bezig in de mijnbouw. Daar is namelijk een verbod wat opgeheven zal worden. En dat is zeer interessant voor Groenland. The same room, but everything's different. You can find the sleep, but not the dream. Things ain't cooking. you go The Weather With You van Crowded House. Ja, ze beginnen met stormy weather, maar hopelijk wordt het vandaag wat rustiger eigenlijk. Daar ga ik wel van uit. Voor uh, Dit is de Wereld uh, hebben wij correspondenten over de, de hele wereld... die ons uh, inzagen geven in het nieuws van het land. Uh, goedemorgen, Walter. Goedemorgen. Ja, jij gaat ons uh, in, in, in, ja, een kijkje geven in de keuken van uh, Groenland. Alleen, je ja. zit op dit moment zelf niet in Groenland, hè? Nee, dat klopt. Nee, maar je weet er wel alles vanaf ik weet er veel van af. Kijk, precies. Daarom uh, hebben we jou aan de lijn. Groenland gaat het uh, mijnbouwverbod opheffen... wat er jarenlang was, of wat er eigenlijk altijd was. Wat betekent dat voor Groenland? Ja, um, Groenland uh, gaat het, het uh, 25 jaar oude mijnbouwverbod... op uh, uranium opheffen. Um, omdat ze daarmee uh, in staat zijn... om andere uh, mineralen naar boven te kunnen gaan halen. En... Daarmee zouden ze zich uh, een soort ticket to freedom kunnen kopen van, van Denemarken. Want Groenland is op dit moment nog niet uh, onafhankelijk. Mm -hmm. um, maar Denemarken uh, financiert wel 60% ongeveer van het nationale budget. Ja. En staat wel willen tegenover vrijheid. Ja. Waarom willen ze eigenlijk vrij zijn? Ik bedoel, Denemarken is natuurlijk een uh, financieel stabiel land. Waarom zou Groenland uh, zich onafhankelijk willen maken van Denemarken? Nou, dat is wel een, een goede vraag die, denk ik, heel erg in een soort identiteitachtig uh, antwoord zit. Uh, volgens mij bestaat er bijna geen volk op de wereld wat heel graag uh, afhankelijk wil blijven van een, van een soort buitenlandse overheerser wat Denemarken uiteindelijk wel is. Hm. Um, en Denemarken staat er ook wel willen tegenover, uh, maar ja het is wel een, een financiële vraag. Ja. Tegelijkertijd betekent het voor, de of voor Groenland ook wel een hele grote verandering, niet alleen politiek, maar ook sociaal en economisch... als we ineens ja. onafhankelijk zijn. Absoluut. Hey, mijn bouwverbod wordt opgeheven, uh, vooral om naar uranium uh, ja, uh, te, te gaan spitten. Um, waar ja. wordt uranium voor gebruikt? Nou ja, uranium uh, wordt in de, in de nucleaire industrie uh, gebruikt... Enerzijds uh -huh. om energie op te wekken, anderzijds uh, voor de wapenindustrie. Dus het is niet helemaal onomschreden. Nee, dat is waar. Maar het wordt ook veel gebruikt in computers, toch? Heb ik mij laten vertellen. De metalen um, die ze daar dan weer mee, uh, mee, mee boven halen? Ja, de, de, de bodemgesteldheid op Groenland... Uh, betekent dat, dat uh, met heel veel mineralen uh, mm -hmm. het uranium helemaal vermengd is. Ja. Yeah. Dus um, die uitspraak is ook nog omstreden. Omdat ze, uh, er bestaat twijfel of, of, of Groenland nou echt specifiek naar het uranium op zoek wil gaan... en daarmee mm -hmm. echt flink geld wil verdienen... Of dat ze, het, uh, dat ze gewoon graag naar heel veel mineralen willen gaan zoeken... Mm. en dat daarbij inderdaad ook uh, uranium bovenkomt. Ja, dat is dan het geval. Ja, precies. En, en al die mineralen, die worden inderdaad... Uh, in, in, ja, in de hele uh, computerindustrie, telefoons alles uh, wordt daarvoor uh, gebruikt. Ja. En hey, Die zware metalen, waar, waar, waar halen we die nu vandaan? Waar, waar, waar zijn die mijnen nu allemaal? Voor een heel groot deel halen we die, uh, halen we die spullen uit China, ongeveer van 90 mm -hmm. en nou, en dat maakt natuurlijk wel gebruik van zijn uh, unieke positie in de wereld. Ja, Dus dan zou Groenland ineens uh, concurrentie kunnen worden van het grote China? Ja, dat ja. zou zeker Er worden hele grote voorraden verwacht. Dat is natuurlijk nog niet helemaal zeker. Maar dat zou absoluut wel een verschuiving van de, van de positie van China betekenen. Ja. Mm. En nu is uh, Groenland uh, vooral uh, nou ja, heel erg veel natuur natuurlijk. Uh, uh, IJskappen, uh, dat soort dingen. Um, kan daar zomaar uh, ja, geboord worden naar mijnen? Want dat zal natuurlijk ook in het landschap wel enigszins iets veranderen. Um, daar zijn ze helemaal achter? Daar zijn ze al helemaal mee akkoord? Of uh, zijn er toch nog wel een beetje ja, kink in de kabel? Um, nou ja, er zitten twee, twee kanten aan dit verhaal. Juridisch uh, is het nog, nog steeds niet uh, helemaal dit getimmerd. En dat vandaag uh, die toestemming is, betekent niet dat er morgen naar uh, uranium en andere mineralen gezocht kan gaan worden... Hmm. Uh, aan de andere kant heb je wel gelijk als dat iets voor het landschap gaat doen. Ja. Onder, uh, onder invloed van, um, van de opwarming van de, van de aarde zie je nu dat de, dat de ijskap zich steeds verder landinwaarts uh, terugtrekt. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat uh, vooral in de, in de gletsjermonden, ja. dus waar de, waar de ijskap de zee raakt, mm -hmm. dat gaat steeds verder landinwaarts op. En daar komen die uh, grote hoeveelheden mineralen vrij. En uh, nou ja, als daarna gezocht gaat worden, dan, dan heeft dat wel een enorme ecologische impact, mm. omdat er ook alle andere chemische spullen bij worden gebruikt. Mm. En hey, wat gaat dit voor Europa betekenen? Um, voor Europa uh, betekent dit uh, grofweg twee dingen, want Groenland is erg uh, gericht, de export van Groenland is erg gericht op Europa. Mm -hmm. Um, dus dat zou uh, een logische start voor Groenland is om om eerst de mineralen die naar boven komen aan Denemarken en aan Europa te verkopen. Hm. Um, nu haalt Europa nog het grootste deel uit, uh, uit China. Dus uh, ineens is er een is er een concurrentie zoals je zegt. En uh, nou ja, verschuift de, de positie van China en dus ook die van Europa. Ja. Nou, hey, uh, zijn, zijn mensen op, op straat hier ook mee bezig Eigenlijk in Groenland? Houdt het hun bezig of um, is het nog niet echt heel erg onderwerp uh, van gesprek? Nou ja, dat, ik wil antwoorden deze vraag vanuit Nederland. Dus dat is uh, ja. met, met een beetje interpretatie. Maar, ja. um, de Groenland ken, Groenlanders kennende. De Groenlanders kennende. Nou ja, en ik heb natuurlijk ook nog eventjes uh, mijn, mijn huiswerk gemaakt. Maar uh -huh. op de voorpagina van de, van de krant is dus Mitsiak. Uh, daar is het wel een thema en uh, uh, daar is het absoluut uh, onderwerp van gesprek. En nog wel een, een grappig detail is dat het daar heel erg onder uh, in de categorie identiteit en cultuur valt. Oké. Okay. Het houdt men wel bezig, ja. Hmm. En wat, wat vind je er zelf van? Vind je het zelf wel een, een positieve ontwikkeling of, uh, of kunnen ze het beter eigenlijk niet doen? Wat vind jij als groenland Ik, uh, ik, ik, ik vind het een dubbel, uh, ik heb er een heel dubbel gevoel bij. Aan de ja. ene kant um, begrijp ik het enorm goed dat ze zich heel graag um, willen ontworstelen aan, aan Denemarken, wat een hele vriendelijke kolonisatiemacht is. Maar mm -hmm. ja, het is wel nog een nog een, uh, een soort kolonie, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat snap ik heel goed. Aan de andere kant denk ik dat ze wel enorm moeten oppassen met. Um, hoe ze het allemaal gaan organiseren, want, want Shell heeft bijvoorbeeld meer, uh, meer juristen in dienst dan de mensen op Groenland waren, bij wijze van spreken. Ja. De ecologische risico's zijn enorm, de, de sociale gevolgen die, um, die, die overzien uh, de mensen op Groenland misschien niet helemaal. En dat is ook wat ik terug hoor van de van de hoog opgeleide Groenlanders, dat ze zich wel zorgen maken over hoe het allemaal georganiseerd moet worden. Dus hm. ja, dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Dus er is nu wel een mijnbouwverbod, maar of het helemaal doorgaat... en of er dus echt geboord gaat worden, weet jij nog niet helemaal zeker. En uh, de Groenlanders natuurlijk ook nog niet. En of je het er helemaal mee eens bent, is ook nog maar een beetje in de midden, eigenlijk. <lacht> uh, nou ja, mee eens. Uh, er zitten twee kanten aan het verhaal. Ik, ja. ik snap het heel erg goed, uh, of ik denk dat het een goed idee is. Nou ja, um, ecologisch gezien kun je de grote vraagtekens bestellen, sociaal ook... maar politiek ja. gezien snap ik het helemaal. Ja. Ja, precies. Dus dat zijn nou echt twee kanten. Ik uh, wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor je tijd, uh, Walter, uh, Walter Vrij. Uh, uh, ja, Groenland-kenner. En uh, ja, zodra hier meer ontwikkelingen in zijn, dan uh, hopen we je weer te mogen bellen. Absoluut, dat mag. Nou, ontzettend fijn. En een hele fijne dag. Ja, en een fijne, fijne morgen. Nou, dank u wel. <laughs> okay. Dat gaat goed komen. Ja, en uh, naar muziek. En dan straks gaan we het hebben over demonstreren. One, two... i see myself in the mirror i just want to deliver okay yeah. but everyone's got a certain expectations. i'm under pressure to be something i can be but i believe that i'm worth it Even if De nacht, de eeuw. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen. Met zijn kruipend Nacht no. Iets voor je doen van de dijk, hoort u hier. Vanmorgen 10 uur. De toegangswegen naar de stad stromen vol. Bumper aan bumper rijden de autobussen Den Haag binnen. Het zijn er 3200, de helft meer dan twee jaar geleden in Amsterdam. In het centrum van Den Haag is dan al één grote massa mensen aan de wandelroute begonnen. Eerder dan gepland, maar dat was pure noodzaak vanwege de onverwacht grote toeloop. Voetje voor voetje schuiven de mensen voorbij. Een langzaam bewegend lint van 12 kilometer. De totale lengte van de wandelroute vanmiddag. Den Haag zal urenlang kleurrijke vlaggen, originele spandoeken... en andere creatieve vormen van protest in duizendfout zien. Ja, U hoorde een stukje uit een radioverslag van 30 jaar geleden, want vandaag is het precies 30 jaar geleden dat de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaatsvond tegen de kernbommen. Aan de telefoon Mientjan Faber, die er deze dag bij aanwezig was. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een groot protest. U was een van de leiders van de grootste demonstraties ooit in de Nederlandse geschiedenis. Hoe voelt dat nou achteraf? Oh, heel, heel aangenaam. <laughs> Moet je wel <ervan> zeggen. <laughs> nou, gewoon heel nuchter over hoor Ja? Ja, oh, ja, zeker. Maar had u dat op dat moment door, dat dat bij zo'n heel erg belangrijke ja, dat, demonstratie was? Of? Nou ja, we hadden het er alleen gehad, hè, in 1981. En mm -hmm. daar, daar kwamen 400.000 mensen naar Amsterdam. Dus uh, het, het, het, het, het zou alleen maar slagen als er missen zouden komen. Zou ik, uh, anders dan, was, ja, dan liep, het, liep het als het ware weg. Ja. Nou ja, er kwamen er meer... En dus in die zin, uh, ja je was, je was, uh, Amsterdam was een was een echte verrassing. Ja. Want je, ik had gedacht, nou ja, wat, wat zullen we dan krijgen? 50.000, misschien nog, misschien nog ietsje meer. En toen waren we de 400.000, Dus dat was echt een grote verrassing. Daarna was nog groter, ja. maar geen verrassing. Nee. Voel, want het, het, het land was er inmiddels vol van, uh, de, iedereen wist van die demonstratie in Amsterdam. En ook, kennelijk wilde ook iedereen een volgende demonstratie meemaken. Ja. Het aantal groepen wat zich aansloot bij het, bij, zeg maar, bij, bij het IKV en, en, een, en een aantal andere groeperingen. Ja, was legio. Iedereen wilde meemobiliseren en zo. Dus ja, je kon verwachten dat het heel erg groot zou worden. Ja, te gek. En hoe ging dat in die tijd? Want tegenwoordig hebben we natuurlijk Facebook, dan nodigen we mensen uit voor een evenement. En dan zeggen we, nou, kom ook en dan kun je... Aanklikken aanwezig. Dus eigenlijk weten we op voorhand al een beetje hoeveel mensen er komen. Uh, in die tijd ging het natuurlijk heel anders. Hoe gingen al die mensen mobiliseren om, om daar naartoe te komen? Nou, om ik, te gaan demonstreren? Ja, die, die, die, die de meeste mensen natuurlijk gewoon zelf persoonlijk bezocht. Hm. Grapje. En nee, <blijf shades> <personalisen limitationsifiers> <nog apologies> nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Zoveel mensen. Nee, dat kan natuurlijk niet. Het punt wat je, je moet, het kost een, het is een hele lange voorbereidingstijd. Uh, de, ook twee jaar daarvoor hadden we heel lang voorbereid. Mm. En dat betekent gewoon dat je, je als organisatie moet je jezelf uh, op de kaart zetten. Yeah. Dus iedereen moet weten wie je bent. Dat betekent je moet uh, veelvuldig toegang hebben tot de media. Nou, dat, dat hadden we in die tijd. Ik, ik was constant op de media. Mm. En, uh, en heel bijzonder op de televisie. Uh, en je moet dus heel veel het land doorreizen. Dus, uh, alle hoeken van het land moet je, moet je, moet je kennen. En, en daar moet je uh, ja, mensen persoonlijk aanspreken... En, en je moet dus een, een, een, een, een, een organisatie opbouwen met allemaal plaatselijke groeperingen... die daar het heft zelf in handen nemen en mensen weer gaan motiveren om mee te komen. Ja. En Dus het is een hele lange voorbereidingsperiode. Je bent er eigenlijk een, al met al een jaar mee bezig. Mm. En dan komt het hoogtepunt. Nou ja, En dan zie je wat, wat de uitkomst is. En hoe stond u daar, 30 jaar geleden? Hoe ik 30 jaar geleden stond... Uh... Nou, het was vooral een beetje heen en weer lopen. En een heleboel dingen doen. Officiële dingen. met Mensen de hand schudden die je tegenkwam. Andere sprekers van politieke partijen en uit het buitenland opwachten. Prinses Irene was er. Die ook wat zei op, die, op een van die demonstratiepunten. En, dus je bent vrij actief. En, en je moet natuurlijk je eigen speech houden. Aan het eind van de, van de, hele, van de, van de, van de hele campagne, van de hele dag. Hmm. En, en ja, en je krijgt aan al, die, al die media van binnen aan het buitenland, krijg je bij je langs. Je bent gewoon druk bezig op zo'n dag. Ja. Maar, maar je proeft natuurlijk de stemming. Het, het, de, de stemming is heel erg goed. Je loopt, je loopt dwars door de stad heen om er ook iets van mee te pikken en naar verschillende gebouwen, kerken met name, waar ook activiteiten gehouden werden. En daar ga je even om de hoek kijken en ja, je ziet dan gewoon hoe het leeft en hoe, de, en hoe, hoe, hoe, hoe, ja, hoe, hoe sterk die mensenmassa is, hoe gemotiveerd en ja. hoe blij dat het allemaal zo lukt en, en, en dat ze er allemaal zijn. En, dus het, ja, het is, het is een geweldige atmosfeer. Niks is te veel op zo'n dag. Hè. Het, uh, als het één keer goed is, als iedereen, iedereen, iedereen zit, dat het, we zijn, inmiddels, het is inmiddels één uur en de stad is al vol. Maar er staan nog heel veel bussen buiten de stad van, ja. die allemaal willen komen. Ja, dat geeft een goed gevoel, denk ik. Ja, dat was fantastisch. Ja, ja we hebben op de webcam ook even een foto geplaatst. Dus als u nu naar de, naar de webcam kijkt, dan ziet u daar een foto uh, van hoe die demonstratie er toen de tijd uitzat. Dat is wellicht uh, leuk om even ja. te gaan kijken daar ook. Um, had het voor u uiteindelijk ook het gewenste resultaat? Nou, het, het, um, ja, ik denk uiteindelijk, uiteindelijk wel. Omdat je uh, je zet in op, uh, op... Je zegt natuurlijk wat je wilt. Je zegt, ik wil, geen, geen, ik wil die kruisreketten hier niet. Mm -hmm. um, maar dat, zei, dat, dat zeiden we ook in andere landen. Want het was een internationale campagne. En in andere landen was er inmiddels al een kruisreketten geplaatst. Ja. Dus je, je zit in Nederland even echt in een ingewikkelde spagaat van, uh, ja, je kunt in Nederland wel gaan zeggen, we doen niet mee. Maar wat heeft dat eigenlijk nog voor zin als in andere landen al wel geplaatst is? Ja. Uh, daar staat in Oost-Europa. En dus waar het, om, uh, waar het om gaat, is dat je op een of andere manier laat zien uh, dat het in Nederland nog wel een kans heeft... En dat er in Nederland iets bijzonders moet gaan gebeuren. Ja. Omdat je, als je als, je, als je Nederland toch niet mee gaat doen, op, op welke wijze dan ook, maar dat dat zijn impact heeft op andere landen. Nou en daarom was het van het grootste belang ook dat de, huidige, dat, de, dat de Nederlandse regering, die er zat op dat ogenblik, en mm. dat die daarvan doordrongen was. En degene die toen premier was, was, was Ruud Lubbers. Ja. En daar heb ik veelvuldig mee overlegd. En die heeft in ieder geval toen, toen gezegd van vlak na die demonstratie, wij gaan voorlopig niks doen. Dus we gaan niet de basis opbouwen waarvan de plek in Boerdenstrecht was aangewezen. Mm -hmm. uh, we, we, we doen 500 dagen helemaal niks. We kijken dan hoe de, hoe, hoe, hoe de vork in de steel steekt. Dat ja. we zeggen hoeveel kernwapens de Russen er inmiddels hebben bijgezet. Als die er niks hebben bijgezet, doen we überhaupt niks. Dan zien we er vanaf. Ja. En ondertussen zullen we politiek gaan bedrijven op dit onderwerp. Nou ja, dat heeft, met name Lubbers heeft dat geweldig gedaan. Hm. En, maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk komt het natuurlijk vanaf aan wat de grootmachten zelf gaan doen. Hè. En, en toen Reagan en Gorbachev elkaar ontmoeten, en, en, en Reagan de Amerikaanse president, en dat, dat wist ik inmiddels wel... Uh, was, een, uh, uh, was een nucleaire pacifist... Mm. Uh, hij haatte kernwapens. En dat, dat had ik, inmiddels had ik dat uit, uit, uit de boeken opgedoken. En ik, ik, ik dacht toen, dat, dat is dus eigenlijk onze man. En iedereen dacht dat Reken ja, een keiharde vent was die niks anders wilde dan, dan, dan meer kernwapens plaatsen. Maar hij zat precies omgekeerd aan elkaar. En Gorbachev was zo iemand die, uh, die ja, nog, nog maar net aan het begin van zijn carrière stond als, uh, als machthebber in, in Rusland. Mm. En had ook een zekere mate van soepelheid. Ja. En dus ja, alles kwam op een gegeven moment eigenlijk keurig netjes bij elkaar. En ik denk dus dat die, al die demonstraties in die enorme betrokkenheid van, van volkeren, en dat dat erg geholpen heeft. Ja. En niet in de laatste plaats, dat moet benadrukt worden. Ook datgene wat er in Oost-Europa gebeurde. Denk aan Solidarność mm -hmm. In Oost-Europa wilde men democratie. En Ik reisde heel veel in die, in die, in die jaren door Oost-Europa heen. En dan ontmoeten we dat tal van mensen op universiteiten, de dissidenten, niet te vergeten. En daar had men sterk het uh, voortdurende vraag aan je. Maar wat jullie dan aan het doen zijn, willen wij eigenlijk hier ook doen. Ja. En vergeet ons niet mee te nemen, vergeet ons niet te benoemen. En nee. zo, hou ons er niet buiten. Nou, dat heb ik ook uh, zoveel mogelijk geprobeerd te doen. Ja, ja. ja. Achteraf uh, zegt u, als ik het overdeed, dan uh, stond ik daar gewoon weer vooraan. Was ik net zo actief betrokken geweest? Als ik, ja, hoe, hoe je het dan precies doet, de omstandigheden brengen dat allemaal mee. Je, ja. je, je kunt plannen wat je wilt, maar er gebeurt zoveel om je heen dat je <laughs> toch steeds, steeds niet moet zeggen nee, ik ga eerst dat toe, of ik ga nou dat, doen, of ik ga nou dat toe. Mm -hmm. Ja, ik zou het zeker weer opnieuw gedaan hebben. Kijk, heeft u later ook nog eens aan andere demonstraties meegedaan? Of was dit eigenlijk de enige demonstratie waarvan u zei, nou, die vond ik zo belangrijk? Ging het nou ja, voor. kijk, dan denk een beetje vanaf welk onderwerp je kiest. Ik mm -hmm. bedoel, als het over milieu gaat of wat dan ook, maar daar wil ik best meelopen. Maar dat eh, ik eh, me daar veel minder verdiept hebt als in, in deze problematiek. Ja. Eh, als het over oorlog en als zodanig gaat, wordt het, wordt het veel ingewikkelder. Ja. Ik wil kernwapens eh, de wereld uit. Daar. Daar, ben, daar ben ik voor oorlog, moet ja. je natuurlijk oorlogs zijn vreselijk dus Als je die kunt voorkomen, dan, dan, dan moet je dat vooral doen. Maar onderdrukking van volken, eh, zoals bijvoorbeeld het volk van Irak... Onder Saddam mm hoezijn. -hmm. Als dat volk zich daarvan zou willen bevrijden, maar dat zelfstandig niet lukt. En ze dus hebben het al een aantal keren geprobeerd. En ze werden weer neergeslagen en talrijke mensen vermoord. En op een gegeven moment hebben de Amerikanen in dit geval er een belang bij dat Saddam verdwijnt. Mm -hmm. En... Uh, en, uh, en en uh, ik reisde toen de tijd heel erg veel en, uh, en men zei in Irak tegen mij van uh, ga je daar niet tegen verzetten want dit ja. is de, de enige kans misschien dat wij van Saddam Hussein afkomen. Nou dan ben ik bereid om aan de kant van die mensen die onder druk staan uh, te, met me op te stellen. Kijk, nou dat, is, uh, dat is in ieder geval mooi om te horen. Dus uh, als er weer iets komt wat uw hart echt raakt... dan uh, staat u weer vooraan om met een, een demonstratie eventueel... Ja, ik ben een beetje ouder geworden inmiddels midden ja. ja, maar oh. nog steeds. Nee, ik zit nog niet in een rolstoel. Ik, ik, ik kan me nog bewegen. Ja, Oké. Okay. Nou, nou ja. In ieder geval hartelijk dank dat we u hierover mochten bellen. Vandaag precies 30 jaar geleden. Dus dat de grootste demonstratie uit de Nederlands geschiedenis plaatsvond. Tegen de kernwom. En Mientjan Faber. een van de initiatiefnemers. En ja, iemand die op dat moment echt uh, vooraan stond. En uh, zijn stem liet klinken. Hartelijk dank dat we u mochten bellen vanmorgen. Schoonheid. Steek er mee. Dank u wel. En wij gaan uh, naar All uh, a Little Time. Van The Beautiful South.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 Time van de Beautiful South hierbij. Dit is de nacht op Radio 1. En uh, we gaan bellen met Meri Ruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit, dit wordt jouw dag, hè? Ja, dat moet het wel worden. Ja, ja je bent ja. raadslid voor GroenLinks in Dordrecht ja, en je strijdt wel. ergens we voor. De, ja. je, je gaat ergens voor strijden, hè? Wat ga je vandaag doen? Nou, de. de, de... ...toekomst van de, onze station Dordrecht. Als intercitytrein is, uh, Intercity is de bedoeling dat dat flink gesneden wordt... ...in gaande 2016. En dat zou een slechte zaak zijn voor Dordrecht en de regio. Ja, want dat en zou betekenen uh, dat er minder intercities langs Dordrecht komen... ...en daar ook stoppen dan. Ja, klopt. Ja. Met name de, de intercities richting Breda en Eindhoven. Mm -hmm. Die zouden vervallen omdat de drie, directe lijn van Den Haag... De hoge snelheidslijn naar Breda en Eindhoven over zal gaan. Mm -hmm. En ook uh, van Den Haag richting Brussel. Yeah. En Dordrecht niet meer als ze dat zo'n aandoen. En dat is voor Dordrecht de regio, maar ook voor de Brabantse kant. Yeah. En uh, ja, een verlies. Ja, en waarom willen ze dat doen? Gewoon snellere reistijd. Dat is eigenlijk de enige reden. Nou, dat zou een leuke zijn. Nee, vooral om die hoge snelheidslijnen te maken. Yeah. En tegendeel, dus, nou, het, natuurlijk, de mensen die in de Haag opstappen... Die zijn daar sneller. Maar een groot deel uh, van de reizigers die nu gebruik maken... van de Intercity-verbinding Dordrecht-Breda-Eindhoven... die uh, kan daar geen gebruik meer van maken. Dus het wordt voor een belangrijk deel van onze reizigers... maar ook vanuit de Brabantse kant juist een verslechtering. Ja, ja, dus u wilt graag die lijn behouden. U zegt nee, dat moet gewoon zo blijven zoals het is. Uh, stoppen in Dordrecht en daar de mensen oppikken van het station en weer door. Absoluut. Ja, absoluut. maakt Dordrecht natuurlijk een stuk bereikbaarder. U bent de petitie gestart. Hoe bent u dat uh, gaan doen? Ja, we hebben dus, uh, we zijn een petitie gestart online, waarin we de mensen vragen te tekenen tegen, tegen deze verandering. Mm -hmm. En uh, met alle politieke partijen in Dordrecht hebben we een dag of tien lang dagelijks gevlaaid uh, aan het station om mensen daartoe op te roepen. Ja. En natuurlijk om ook uh, met uh, reizigers te spreken wat zij daarvan vinden en dergelijke. Zijn ze het met u ja. eens? Willen ze ook allemaal dat het zo blijft? Of uh, heeft Wordt u ook veel mensen gesproken die zeggen, nou ja, maar maakt niet heel veel uit? Nee hoor, nee, dat hoor je helemaal niet. Nee. Alle mensen zijn daar... Toch wel uh, staan we heel erg achter. Mm. En ook bedrijven. Want het is natuurlijk ook voor bedrijven heel belangrijk dat uh, Dordrecht en Drechtsteden, maar ook de regio Breda, goed bereikbaar blijft. Want yeah. ja, bedrijven die willen ook uh, zo snel en zo kort mogelijk reizen. En ook een uh, klant moeten dat kunnen. Hè? Dus nee, het is uh, tot breed gedragen. Scholen worden opgeroepen om mee te doen, de leerlingen. Dus dat is op zich ook... Uh, Heel bijzonder. Ja. Ja. En vandaag om kwart over één biedt u het aan aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu in Den Haag. Uh, kan er nog uh, ingeschreven worden op de petitie? Zijn er nog ja, mensen die u we kunnen, kunnen steunen? Tot, uh, nou, ik zou bijna zeggen tot, tot uh, kwart over één. Want we laten erop staan. En ter plekke kijken we nog even wat is de laatste stand en die vullen we daarin. Kijk, waar kunnen Iedere mensen naartoe als ze zeggen... Welkom. Wat zei u? Iedere hand... Tekening onder de petitie is nog van harte welkom vandaag. Kijk, en waar kunnen mensen naartoe dan als ze hun handtekening nog willen zetten... om zich hard te maken voor de intercities die stoppen in Dordrecht? Dat is uh, behoudintercitydordrecht.petities.nl Oeh, dat is een uh, redelijk lange URL. Kunt u hem nog, nog een keertje herhalen voor ons? Behoudintercitydordrecht.petities.nl ...behoud intercitydortrecht.petitie.nl. En ja. daar voerden uh, voer dan uh, de gegevens in en uh, nou ja, dan, uh, hè, dan zal het uh, uh, aangeboden worden... ...inclusief die handtekeningen. Uh, ja. Nog een laatste slot, bijdoor, mevrouw. roepen de mensen op om te gaan stemmen. Of ja, om hun handtekening te zetten. Uh, alle reizigers die dagelijks zowel van de Dordtse kant als van de kant van Breda... Deze trein gebruiken nu. Twee keer het uur gaat hij nog, hè, die uh, Intercity. Mm -hmm. Als ze die willen behouden, moeten ze tekenen. Want hoe meer handtekeningen, hoe sterker ons signaal zal zijn. Ja. Precies, en hoe beter uh, Dordrecht bereikbaar blijft uh, voor uh, de mensen die er wonen. En de mensen die er natuurlijk uh, graag naartoe gaan. Uh, de mensen die er werken, dat is ja, ook belangrijk. Ook de ja. mensen die er werken, uiteraard. Ja, ook goed uh, inderdaad voor, uh, voor uh, de ja, economie de de, de, van, van onze regio. Precies, ja. ja, winkels en ondernemers daar in Dordrecht. Uh, hartelijk dank dat u aan de telefoon wilt komen, uh, Miriam Ruis. En ik wens u heel erg veel succes vandaag, ook met de petitie. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en uh, dat was uh, de dag van uh, Meri. Uh, zij gaat dus inderdaad de, de handtekeningen aanbieden bij de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu in Den Haag. Wat er verder nog staat te gebeuren vandaag? In Japan worden de werkloosheidscijfers bekendgemaakt van het Internationaal Strafhof. Het internationaal strafhof doet uitspraak... in de zaak van Laurent Gabou, oud-president Yves Orkus, en gebruikt de geweld om aan de macht te blijven. In de Eerste Kamer worden de algemene politieke beschouwingen voortgezet. En naast de petitie om voor intercities in Dordrecht te behouden... wordt er ook een petitie voor de terugkomst van toiletten... in de sprinters aangeboden aan de Tweede Kamercommissie... van Infrastructuur en Milieu. En de Duitse stad Goslar verdwijnt, uh, verwijdert Adolf Hitler van de lijst... met ereburgers. Dat dus allemaal vandaag uh, verder... Uh, Kunt u deze uitzending, als u hem gemist hebt, terugluisteren op eo.nl. Dit is de nacht. Een nacht waarin we het hadden over de storm die gisteren over het land raasde. Waarin we het hadden over vriendschappen. Daarin spraken we met twee ontzettend interessante gasten. Dus dat kunt u ook terugluisteren. En een nacht waarin we live muziek hadden. Dus als u dat wilt terugluisteren, kan dat via eo.nl. Dit is de nacht. En dan is het bijna zes uur. En dat betekent dat we ruimte gaan maken voor het NOS Radio 1 Journaal. Waarin ze gaan ook terugblikken op de storm. Minister Schippers is te gast over de begroting en er is nieuws over de moord op Kennedy. Er wordt gepresenteerd door Marcel Oosten en ik wens u een hele fijne dag.